9 uur. Het LOS journaal Door Alt Megens. Uitzendconcern Randstad blijft zich grote zorgen maken over de ontwikkelingen in Europa. Door de economische onzekerheid daalde de omzet in Europa met 7 Randstad boekte de afgelopen drie maanden toch een winst van bijna 70 miljoen euro. Dat is 13 minder in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. De winst komt door activiteiten buiten Europa. Zo groeide de omzet in Noord-Amerika met 4 ook Unilever kan met een achterblijvende groei in Europa. Het voedingsmiddelenconcern moet het ook hebben van opkomende markten... zoals Azië en Latijns-Amerika. De omzet van Unilever steeg met ruim 10 tot ruim 13 miljard. Alle beeldbepalende PVDA's in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de koningin Tegelaar... in een vernietigende analyse van de situatie... na het uiteenvallen van het Groningse college vorige maand. Het landelijk PvdA-bestuur is het met hem eens... Tegelaar schrijft dat alle cultuurdragers in de PvdA Groningen plaats moeten maken vanwege een verziekte sfeer. Het zou het vertrek betekenen van wethouder Pastoor en afdelingsvoorzitter Boekhout. Wethouder De Vries en fractievoorzitter De Roy waren een paar weken geleden al door de achterban weggestuurd. Mensen die bij de verkoop van hun huis een restschuld overhouden... moeten die schuld kunnen meenemen in de hypotheek voor hun nieuwe woning. Daarvoor pleiten het Verbond van Verzekeraars, de Vereniging Eigen Huis en de NVM. De eigenaren van zo'n 700.000 woningen dreigen een restschuld over te houden als ze hun huis verkopen. De drie organisaties roepen de politiek op om de hypotheekrenteaftrek ook voor restschulden te laten gelden. Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel heeft wel eens te maken met fysiek geweld door scholieren. Dat meldt CNV Onderwijs na onderzoek. Concierges en andere medewerkers geven schokkende voorbeelden van geweld met blijvend letsel. Ook worden auto's met opzet beschadigd. Daarnaast heeft 80% last van verbale agressie door leerlingen, maar ook door ouders. Toch valt ook op dat 88% van het onderwijsondersteunend personeel zich veilig voelt. Het weer vandaag is het zwaar bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land ook af en toe wat regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, dan in de kustprovincies kans op een bui. En het wordt morgen nog maar 9 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een ruime 100 kilometer file. Een bijzonderheden, de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep 5 kilometer. Na ongeluk is de linker rijstrook dicht. De A12 Utrecht-Den Haag over 14 kilometer file rijden tussen Kloop het Oude Rijn en Nieuwebrug. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden nadat er vanochtend daar een vrachtauto in brand vloog. U kunt toch altijd beter omrijden. Verkeer naar Den Haag kan omrijden vanaf Kloop het Oude Rijn en dan de route via Amsterdam volgen. Voor het verkeer met bestemming Rotterdam is het een betere keuze om, om te rijden via Dijl gorkum over de A2 en de A15. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat na een ongeluk voor de randweg Dortrecht 8 kilometer. Ook een aanrijding op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Het zorgt voor 5 kilometer via de tussen Os en Ravenstein. De linker rijstrook is dicht. Er staat een vrachtauto stil op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij het knooppunt Waterberg. 2 kilometer, de rechter rijstrook is dicht. En viel dus door op de A76, Belgische grens Heerlen. Richting Heerlen voor Schinnen 4 kilometer. Richting Geleen tussen Voerendaal en Geleen 6 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut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 Lara Renssel. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het grote verdriet van België. U heeft het vanochtend kunnen horen in het Radio 1-journaal. Het sluiten van de Ford-fabriek in Genk. Komt hard aan daar vlak over de grens. Straks meer, want we zijn in de buurt. Eerst naar agressie op scholen. Want ondersteunend personeel in het basis- en voortgezette onderwijs... heeft het flink te verduren. Ze worden door scholieren, maar ook door docenten en collega's... agressief bejegend en getreiterd. Blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs. Vicevoorzitter van CNV Onderwijs, Patrick Banis, goedemorgen. Goedemorgen. Neemt het toe, deze probleem? Uh, ja, het neemt toe. Ja, uh, uh, het, het is natuurlijk iets wat al van... helaas van een langere tijd is, maar... Deze cijfers die zijn wij nog niet zo eerder ge, tegengekomen. Het is echt een toename en ja, wij vinden ze ronduit schokkend, kan ik u vertellen. Wat, wat heeft u allemaal gehoord? Wat, wat gebeurt er allemaal op die school, meneer Bijs? Nou, uh, er wordt nogal wat gedaan aan uh, uh, verbaal geweld. Dus het schelden en treiteren. Mm -hmm. Zowel door leerlingen, ouders als collega's. U snapt dat. Uh, onderwijsondersteunend personeel en nou, dan met name conciërges die hebben toch altijd een beetje een frontliniefunctie. Het zijn de mensen die, nou ja, waar je als leerling uh, als je te laat komt een briefje moet halen um, en die natuurlijk ook toezicht houden op het schoolplein. Dus dat merken we, maar we zien ook gewoon fysiek geweld. Uh, mensen die klappen krijgen van leerlingen, wiens auto wordt uh, gemolesteerd. Dat zijn een aantal voorbeelden die ik u zo kan geven. Maar dat is, dat is alle grenzen overschrijden natuurlijk zeker dat laatste. Ja, dat is absoluut uh, niet tolereerbaar. Dus vandaar dat wij ook vinden dat we hier uh, echt prominent aandacht voor moeten vragen. Um, en, en dat, dat... laatste, de, de echt het fysieke geweld, komt dat vaak voor? Nou, het is toch zo'n 30 die dat aangeeft. Van de ruim duizend mensen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Dus mevrouw Rentz, u snapt dat, vind ik toch wel een uh, schokkend percentage. Nou, daar ja. kan ik me iets bij voorstellen. En die andere cijfers, meneer Banus, want hoeveel procent heeft er mee te maken? Nou ja, 80% geeft aan wel eens verbaal geweld te hebben, tegen zich te hebben gekregen. Bijna allemaal dus. dus. Dat is enorm, ja. En ja, hoe, hoe, heeft u ook een, naar de redenen gekeken? Want men, men pikt dus blijkbaar de berisping niet meer. Ja, nou ja, eerlijk gezegd. Dus vallen ons, ons, wat, wat wij nog wel het meest schokkende aan het onderzoek vinden is dat desondanks heel veel. Uh, onderwijs- en personeel aangeeft dat ze toch een veilige werkplek hebben. En dat betekent dus dat mensen ook gewend zijn aan verbaal geweld. Kennelijk wendt dat dus ook. Dat vinden wij eigenlijk nog veel schokkender, als ik, uh, als ik eerlijk mag zijn. Mm, want u, u vindt dat ze dat niet zouden moeten accepteren eigenlijk? Nou nee, ik denk niet dat u en ik uh, het ooit zouden moeten accepteren als we worden uitgescholden op ons werk. Uh. Ik denk dat dat uh, voor u en voor mij zou gelden, en dat geldt dus ook voor de mensen uh, in de ondersteunende functies op de basisscholen. Als worden we dan ze, ja... gaan, uh, wel gaan accepteren... zijn we wel echt een grens te ver, vinden wij. Uh, ja. Worden conciërges door... Um, uh, hoofden van scholen gesteund? Uh, voelen ze zich gesteund? Als dan zoiets gebeurt? Nou, uh, op het, met, uh, met het laatste te beginnen, nee. Dat wordt vaak niet zo gevoeld. Men voelt zich wel redelijk alleenstaande. Er wordt wel vaak met de mond beleden... dat er wat aangedaan wordt. Uh, maar echt echt aandacht ervoor hebben, dat ervaren onze mensen niet zo. Het is toch een beetje het gevoel, we hangen er een beetje bij en weinig uh, schoolhoofden, schoolleiders treden daar echt tegen op. Nou, en nu? Want u weet dit nu. Nou ja, dit betekent dus hè, dat wij dus nu uh, zo spoedig mogelijk overleggen ook willen met de werkgeversorganisaties en het ministerie, om te kijken hoe we hier wat mee kunnen doen. We gaan er ook zelf uh, mee aan de slag. Mm -hmm. uh, we organiseren op 15 mei 15 november, sorry, een, een dag voor deze mensen, voor onze leden... waarin we ze gaan wapenen in workshops. Nou, dat doen wij voor onze eigen leden. Maar wij vinden dat dit überhaupt zou moeten gebeuren. En daarnaast zullen we ook met uh, de minister, de werkgevers... en ook oude organisaties moeten praten hoe we dit kunnen stoppen. Dus ja. we moeten ook echt een cultuuromslag bereiken. Goed. Duidelijk, Patrick Baan is vicevoorzitter van CNV Onderwijs. Dank u wel. Dank u wel. Tino van u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is onzeker over de komende dagen tijdens het offerfeest... een staakt het vuren in Syrië wordt afgekondigd. Internationaal gezant Brahimi kondigde gisteren aan... dat de Syrische regering de akkoord mee is. Maar toch hangt het vooral af van de reacties binnen het Syrische leger... en bij de rebellen. Verslaggever Hans-Jaap Melissen vroeg de rebellen in Noord-Syrië... hoe zij denken over zo'n staakt het vuren. Een groepje rebellen. Ja, de een heeft een pistool, de ander een kalasjnikov. De een is in camouflagekleren, de ander in burger... En ja, ergens in het noorden van Syrië, enkele kilometers hier vandaan, zitten troepen van Assad. En deze rebel die steekt nu net zijn pistool in zijn broekspand. Hij ah, komt er staakt het vuren, misschien wel. The Assad forces will not command that because they will uh, always, if they see us, they will shoot. You don't trust them? No, no. We try, try them before. Het is al eerder gebeurd, zegt deze rebel. Dat er een uh, staakt het vuren was in april had je zoiets. Uh, het punt is gewoon dat zodra ze ons zien ergens, dan ja, dan uh, dan schieten ze. And if he said like he want to make this ceasefire long or something, we will not accept that. Because we are strong on the land now, on the ground. We are fighting very good. We hebben helemaal geen staakt het vuren nodig. Het gaat aan onze kant van de strijd goed. We maken vorderingen. Ja, vindt u dat u veel vorderingen maakt, want ja in Aleppo bijvoorbeeld, ja is de stad verdeeld tussen regering en oppositie. Our no no because our soldiers is increasing every every day people joining to free Syrian army but about his army every day his soldiers run away. Gaat bij ons juist heel goed, zegt hij. Wij krijgen steeds meer militairen en als verliest er steeds meer, die lopen over. Dus er wordt gewoon gevochten tijdens het offerfeest? Ik promise you, someone will die during that. Someone will shoot and someone will die. Het is duidelijk, zegt hij. Er zal gevochten worden. Er zal iemand doodgaan en dan zal er iemand anders weer schieten. dan zal het nog wel een tijdje doorgaan in Syrië. Fuck Bashar, fuck Asma. Fuck Meher Maghloof. Sommige mensen is een microfoon een aanleiding om meteen een hele serie... Uh, slechte dingen te zeggen over... Uh, Bashar Assad en zijn familie en aanverwanten. Nu naar een rebel met een oud model Kalashnikov. Zo klinkt een Kalashnikov die ontgrendeld wordt. Maar misschien moet de grendel er wel op voor de komende dagen. Of gelooft hij daar niet in? Hij staakt het vuur. Deze rebel gelooft dat het een valstrik is. We hebben geen staakt-vuur nodig, maar wel de hulp van God. En met de hulp van God zullen wij overwinnen. Dus je je Kalashnikov dicht bij je? Hij houdt zijn Kalashnikov voorlopig in ieder geval dicht bij zich. We geven handje Melis in het noorden van Syrië. Hij is nu op weg naar Aleppo. Het Nederlandse marineschip Hare Majesteit Rotterdam is gisteren beschoten. Vlak voor de kust van Somalië opende een aantal piraten op een vissersboot het vuur. Kolonel Huub Hulsker, commandant van de Hare Majesteit Rotterdam, vertelt vanuit Somalië wat er gebeurde toen het marineschip de vissersboot naderde. Uh, op het moment dat we erheen gevaren zijn, uh, toen is het ongeveer 100 meter voordat we voor dat kwamen, uh, is het schip uh, kwamen, zijn onze mannen beschoten. En daarop hebben wij zeg maar, het vuur uh, terugbeantwoord. En toen is, zeg maar, het hele, ja, is het hele schietincident gaan lopen. Op het moment dat wij zeg maar, terugschoten, hebben wij vrij snel daarna... is het uh, vissersschip, de Dauw is in brand geraakt. Het komt omdat we waarschijnlijk een brandvat hebben geraakt. Uh, de boten zijn teruggetrokken op dat moment. Uh, die zijn richting de Rotterdam gegaan. De Rotterdam was er eigenlijk relatief dichtbij. We hebben ook zelf ondersteunend vuur uitgebracht. Uh, dat, ja, die douw die, is flink, in de, die is flink gaan branden. En op een gegeven moment zagen wij veel mensen overboord springen. Uh, dit is ongeveer naar 25 of 30 man, denk ik. Uh, niet iedereen in deze omgeving heeft zijn, uh, zijn zwendiplan. Hè. Dus bij uh, volgende wat uit ons opkwam, van, ja, die mensen liggen nu in het water, die moeten er wel uit. Dus die, uh, onze rips zijn daarna weer teruggegaan om die mensen uh, zeg maar, te proberen uit het water te halen. Toen zijn we wederom beschoten. Vanaf de wal en nog van wel een aantal mensen die op dat schip zaten, zijn onze boten weer teruggegaan. Uh, Wij we hebben rond het vuur terug uh, beopend, uh, daarna uh, werd het even rustig. We zijn nog een keer de boot ingegaan, toen is er ook niet meer geschoten en uiteindelijk hebben we toen 25 man uit het water gehaald. Waaronder een aantal, uh, zeg maar, verdachten, uh, van piraterij verdachte personen. Die zijn allemaal aan boord genomen. Uh, helaas is één van deze 25 man uh, was toen al overleden. Uh, we hebben acht man hebben we hier in de ziekenboeg uh, liggen en daar gaat het relatief uh, allemaal goed mee. Mm. Ongeveer Want... wat er gisteren gebeurd is. Nou, dat, uh, dat is niet mis. En die 25 bemanningsleden uh, die u aantrof in het water uiteindelijk. daarvan zegt u een aantal van hen. Uh, ja, moeten we toch scharen onder piraten. Hoeveel zaten er dan tussen? Uh, wij denken dat er zes personen worden verdacht van piraten. En de rest was uh, meer of meer gegijzeld door die piraten, begrijp ik? Ja, de rest was inderdaad gegijzeld door die piraten. Dat hebben ze ook uh, aan ons verklaard. En zij hebben dus ook zeg maar, gezegd die dan. Doen... Zij zeggen dat we de piraten zijn. Ja, dat zijn we nu allemaal aan het onderzoeken. Ja. Het was uh, wat u zo vertelt, meneer Holtzke, een gevaarlijke situatie. Zijn uh, uw bemanningsleden in gevaar geweest? Ja, die zijn wel in gevaar geweest op het moment dat er zeg maar, uh, geschoten werd. Uh, daar, hebben wij ook, daar hebben we een aantal standaard procedures voor. Uh, een van de dingen dat als er op ons geschoten wordt... dat we dan gelijk zeg maar, vuur teruggeven, maar wel gelijk terugtrekken, zodat onze mensen... Uh, ja, niet onder, uh, onder vuur komen. Dat hebben ze wel gelegen. Daarmee zijn ze wel gevraagd. Gelukkig zijn er aan onze kant geen gewonden gevallen. ja uh, nou, dat was uh, erg mooi, moet ik zeggen. Ja. Uh, mooi? Ja, u bedoelt mooi dat er niemand gewond is geraakt? Ja, correct. Ja, ja, ja. Ja. Uh, um, heeft u het idee dat uh, piraten gewelddadiger worden? Komt het vaak voor dat ze zo op deze manier schieten en blijven schieten? Nou, het is zoals eerder voorgekomen bij een Nederlands schip dat bij een nadering zoals we nu deden, uh, dat er geschoten is. Maar het gebeurt niet heel vaak. En het is eigenlijk ook niet zo dat de piraten vaak openlijk zeg maar, de confrontatie met ons uh, zoeken. Uh, ik moet je toch voorstellen, zij zitten op het douw. Dat is een, uh, een, een behoorlijk schip voor deze omgeving. Maar een schip als de Rotterdam is echt vele malen groter. Dus uh, het is ook niet heel slim van ze om het te doen. Maar het gebeurt wel eens. Het is ook wel eens eerder gebeurd. Ja, of ze gewelddadiger worden. Het wordt moeilijker voor ze. Uh, het wordt er zeker niet rustig op. Laat ik het daarom ja, halen. Is wel dus, nou een trend? Omdat het moeilijker hebben ze misschien ook wat geworden. Nou, die trend bestuur ik nog niet helemaal. Maar het zijn, het zijn piraten. En, uh, ze zijn uh, ja, ze hebben andere normen en waarden dan wij dat hebben. Dus ze zijn onberekenbaar. Ik denk dat dat daar vooral op moet houden. Soms zijn ze ook dat ze ze gewoon overgeven, want ik ben piraat. Uh, deze deden dat uh, duidelijk niet. Uh, dus ontbreken, maar dat is denk ik het juiste woord. Straatsburg is niet blij met de suggestie... dat de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg... van politici en ambtenaren wordt afgeschaft. Hoort u zo meer over? De verkeersinformatie. Kees Kwaks loopt af. Ja, maar traag. Je zult weten waar de langste file staan. Ja, precies. De A12, utrecht Haag. 13 kilometer tussen de Meer en de Nieuwe Brug. Dat zijn de opruimwerkzaamheden... waardoor de rechte rijstrook nog dicht is. En het is ook erg druk op de omrijroute A27, Utrecht-Preda. Tussen Hagenstein en Gorkum over 18 kilometer. En een vrachtauto met Pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem, 5 kilometer bij het Waterberg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was toch een grote verrassing in de Amsterdam Arena gisteravond. Ajax won zomaar met 3-1 van een van de rijkste clubs ter wereld. Manchester City, Engels kampioen, weet u nog? Correspondent Anje van der Horst, Arjen, hoe schrijven de kranten vanochtend? De koppen zullen niet mals zijn, vermoed ik. Amsterdam uh, kopt de Sun. En de Daily Mirror schrijft dit was geen Double Dutch, maar Trouble Dutch. Um, als dit de groep des doods is, schrijft de Guardian... Ja, dan staat Manchester City al met één been in het mortuarium. Ja, Mancini hopes for a miracle, zo schrijft de Times. De coach hoopt op een wonder. Ja, want het ziet er niet echt uh, al te best uit voor de kampioen van Engeland. Eén punt uit drie wedstrijden helemaal onderaan in de groep. Van tevoren was deze wedstrijd dan ook bestempeld door Mancini als een must win... om nog een kans te maken op de volgende ronde in de Champions League. Ja, Ajax wordt toch wel geacht de zwakste tegenstander te zijn in deze groep. Maar ja, daar was gisteren niks van te merken, schrijven de Britse kanten. De jonge ploeg van Frank de Boer was op alle fronten beter. Man City werd gewoon overklast door het talent uit Amsterdam. Zelden was de Engelse kampioen zo kwetsbaar. Het leek wel of de hele verdediging van Man City... iets te lang had rondgehangen in een koffieshop, schrijft dus ja, En Man City ja, die mag zich toch nu wel echt zorgen maken... of het zichzelf kan kwalificeren voor de Europa League. Ja, terwijl de eis zo'n beetje was dat ze deze pool zouden overleven... naar de volgende ronde zouden gaan. Hoe groot is deze afgang nu? Ja, heel groot. Je moet misschien ook niet vergeten... dat Man City toch wel een... Uh, vrij nieuwe ploeg is in zekere zin. Ze zijn misschien wel een van de grote jongens in het Engelse voetbal. Niet vergeten dat ze op dit niveau... pas vorig jaar voor het eerst speelden in de Champions League. En op dit niveau zijn ze dan ook nog best wel ondervaren. Mancini trok dan ook alle schuld naar zich toe. Hij veranderde het systeem tijdens de wedstrijd meerdere malen... Op het laatst stonden ook alle spitsen die de club had op het veld. En dat viel hier ook op. Hè? En Veel Britse kranten konden het ook niet nalaten... om dan nog maar eens dat grote geld van Manchester City uh, te benadrukken. City is een club die de afgelopen jaren... meer dan een half miljard euro heeft uitgegeven aan nieuwe spelers. De vier spitsen die voorin stonden... Ja, die hadden een gezamenlijke waarde van 140 miljoen euro. Vergelijk dat eens dus met Ajax. Ja, de Ajax, -spitsen. Is Ajax. De Ajax-spitsen... Spitsen uh, zijn goed voor een magere 5 miljoen. En ja, dan zie je dat geld niet alles kan kopen. Uh, Amsterdam had ook uh, zeven spelers uit de eigen jeugdopleiding op het veld staan. Ja, en City coach Mancini gaf het ook ruidelijk toe. We hadden geen controle over de wedstrijd. Ajax was gewoon beter aan de bal. Goed. Nou, misschien moeten ze nog wat kopen. Arjen van der Horst vanuit Londen, dankjewel. Het is negen minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Veel geruzie over geld deze week in Straatsburg. Want daar vergadert het Europees parlement. Het begon met een miljardentekort op de Europese begroting. Gisteren was het weer raak met velle discussies... over de kosten van het parlement zelf. De Europarlementariërs zetelen namelijk zowel in Straatsburg als in Brussel. En dat is onnodig smijten met geld, vinden tegenstanders. Zij voeren campagne voor één zetel en wel in Brussel. Daar willen ze in Straatsburg niet van horen. Zonder parlement is het zeer maar, voor Straatsburg. Het Europees parlement is een soort van fonds voor Straatsburg. Daar leven we van. Zonder het parlement, Straatsburg, een catastrofe. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben van Duitsland, we zijn van Duitsland, ja. We zijn hier even de grens overkomen, wippen, twee dames uit Duitsland. Is Straatsburg nou voor uw gevoel een Franse stad of een Duitse stad? Ja, nu is het ja weer een Franse stad, niet? U zet er een vraagteken achter, alsof u het nog niet helemaal uh, erkent. Ja, het had ja gewechseld, niet waar? Het had gewechseld. Straatsburg in de Franse Elzas. De stad kwam tijdens de Frans-Duitse oorlog in handen van de Duitsers in 1870... Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland Straatsburg weer afstaan aan de Fransen. Maar in 1940 kwamen de Duitsers weer terug. Ze bezetten de stad. Tot in 1944 de stad werd bevrijd. Straatsburg is sindsdien een Franse stad. Het symbool van de vrede, de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. We zijn uit Oostenrijk, uit Kenten. Kempten in Oostenrijk. Het Europaparlament heeft vandaag een zitting Die werden we bezoeken. U komt vandaag dus hier naar het Europees parlement om een zitting te bezoeken. Het parlement zult nog Straatsburg, compleet. En de commissie zal in Brussel blijven. Aha, dus u bent er juist net voor dat het parlement hier open blijft. Sluit de tent maar in Brussel, laat daar de commissie voor mijn part maar zitten. Ja, dat is mijn idee. Maar er gaan steeds meer stemmen op om de zetel hier in Straatsburg te sluiten. Het kost te veel geld en te veel tijd om op en neer te reizen. Van Brussel, waar alle Europese instellingen zijn, naar hier, naar Straatsburg, één keer per maand. Jaarlijkse kosten, 180 miljoen euro. En de belasting voor het milieu, per jaar 19.000 ton CO2-uitstoot. Een idee zou zijn, een mooie spaarpot, om op te houden met dat circus van verhuizen van Brussel naar Straatsburg. Ja, goed, daar is Nederland ook voorstander van, maar dat zie ik niet gaan gebeuren. Waarom niet? Omdat de Fransen daar een veto hebben. Die gaan dat niet opgeven, lijkt me. Liever vandaag nog dan morgen, zegt demissionair premier Mark Rutte... tijdens een top afgelopen vrijdag. Dat wordt al de, sinds de oprichting van de EGKS wordt er over gesproken. Althans, sinds we in Brussel en in, in, in Straatsburg zitten. Uh, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat nu gaat lukken. Nou, als Rutte zich daar bij zijn collega's in Europa sterk voor maakt, dan maakt het een grote kans. Je ziet nu dat er in het Europese parlement een grote meerderheid is die vindt dat het parlement alleen in Brussel zou moeten vergaderen. En het is nu aan de regeringsleiders om het verdrag te wijzigen. Maar Rutte zegt tegelijkertijd ook, het komt er nooit, want de Fransen gebruiken hun veto. Kijk, waar een wil is, is een weg. Michiel van Hulten is oud-voorzitter van de PvdA. Hij was ook Europarlementariër. Voor Frankrijk is het natuurlijk pijnlijk. Er moet ook een goede oplossing worden gevonden voor Straatsburg... een alternatief vinden voor het Europese parlement. Maar het is duidelijk dat iedereen wil dat er een einde komt aan de geldverspilling... zeker in deze moeilijke economische tijden. En dus zal Rutte aan de Fransen duidelijk moeten maken dat het echt oefening is. Dank u wel, Edward. Wat ik wil je is uh, the result van the vote uh, that took place uh, yesterday. Uh, je suis pour le siège du Parlement à Strasbourg, comme ça a été décidé dans le traité de Lisbonne. De Française, die hier ook nu uh, aanschuift bij het seminar. Het parlement moet gewoon in Straatsburg blijven, zoals het is besloten in de Europese verdragen. <lacht> je hebt mensen in Straatsburg die zeggen, nou prima één zetel, uh, maar doe die dan in Straatsburg. Maar dat is praktisch gezien uh, on, onhaalbaar. Uh, maar er is ook een belangrijker politiek argument. En Dat is dat in Brussel zit de Europese Commissie. Daar zit de Raad van Ministers, waar de lidstaten in vertegenwoordigd zijn. Als je een parlement wil hebben dat echt uh, democratisch kan controleren wat er in Europa gebeurt. Dan moet je zitten waar de macht zit. En dat is in Brussel. Nou, we hebben zomaar het idee dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is. Een reportage van EU-correspondent Tijn Sadeh vanuit Straatsburg. Nou, naar Genk bij de Fortfabriek. Daar nu nog Fortfabriek is, Mino Remmers. Fortfabriek wordt gesloten. Het is gisteren bekend geworden. 4.500 werknemers raken hun baan kwijt. Plus wat daar nog bij komt, Mino Remmers veel boos kijken de mensen met de handen in de zakken. Ja, in de tentjes van de vakbond, die aan de hoofdpoort staat, waren twee. De onafgebouwde Ford Mondeo. Het zou het nieuwe model moeten zijn, zo'n beetje, dat hier naar voren wordt gereden. Daar gaan dan houten pallets in en dan wordt die aangestoken. En dan hangt hier ook een bordje. Belogen, bedrogen, gefukt met de F van het Ford logo. Want zo voelen ook de dames het. Jazeker. Ja. Ja. Wat kunt u nog doen behalve koffie drinken aan de hoofdpoort? Niks. Mensen komen steun betuigen, want ik zelf werk niet op een fort. Dus uh, ik heb het een files meegemaakt en ik wil een uh, riem onder het hart steken van de ja. mensen. Veel mensen zijn hier hun baan ooit alles kwijtgeraakt toen de mijnen dicht gingen. In de jaren 60 ging de fortfabriek open in Genk. Ja, De autofabrikant werd met open armen ontvangen, want dat betekende werk. Ja, en nu is het afgelopen. Niet goed. Nee. Er staat hier ook een meneer, en die zei net... ja, ze maken hier ook nog uh, velgen. Velgen bijvoorbeeld ook voor andere merken, hè? Andere merken weet ik niet of wij hier velgen voor maken, hè? Ja? Oh, nou goed. Dat ik niet Nee, nee, vochtwagens hè. Maar voor de Fiesta... ander ander vochtwagen ah, voor andere modellen, zeg. Oh, bedoel u dat? Uh, dus u zou eigenlijk zeggen van... nou, een deel zou misschien toch nog door kunnen draaien... voor andere uh, uh, Ford-vestigingen? Ja, maar dan praat je alleen over dat stukje... waar dat ze de velgen maken, en dat is al... Heel oud. en Of ze dat daarvoor gaan openhouden, weet ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Ik hoorde net hier iemand ook zeggen van... ja, en, ho en hoe zullen de banken reageren? Want veel mensen hebben een huis. Ja, Moeten een lening, zeker hypotheek weten. afbetalen. Zeker weten. En er zijn heel veel mensen... die hier met man en vrouw werken. Dus die wat beide hun job verliezen dan. Hoe dat die hun lening nog gaan afbetalen, weet ik ook niet. Nee. Valt er nog een mogelijkheid... om uh, misschien uh, bij een andere vestiging van Fort aan het werk te gaan? Dat zou misschien kunnen, weet ik niet. Maar... Voor Europa gaat overal in elke vestiging uh, herstructureren. Ja. Want vandaag gaan ze trouwens naar Engeland toe. En blijkbaar gaat dat bedrijf een fabriek daar ook gesloten worden. Dus ik zie niet zo direct in waar dat je naartoe moet. En als je naar Keulen moet of ja, naar Valencia. Je gaat niet alle dagen naar Valencia op een ofrijden. Nee. En dat terwijl demissionair minister Verhagen vandaag vlaai komt eten in Born, Nederland. Netcar, overgenomen door VDL, gaat daarvoor BMW produceren. Hoewel het lang aan de zijde draadje heeft gehangen. Hoe vaak hebben we daar niet bij de hoofdpoort gestaan? Maar goed, daar houden ze voorlopig nog ja. wel hun werk. Wanneer denkt u dat de fabriek echt dicht gaat? Hij is trouwens nu helemaal stilgelegd. Iedereen ja. is in staking. Hè? Er wordt niks gemaakt. Ja, nu. Wanneer gaat de fabriek zitten echt zitten dicht, dicht, is het plan? De, het plan is dat de Mondeo, de huidige Mondeo, wordt nog geproduceerd tot oktober volgend jaar normaal gezien. Wat de planning was. En dan die twee andere modellen zouden we nog maken tot 2014. En dan zou de fabriek definitief dicht gaan. Ja. Dat is de planning. Het vuur leidt hoog op als er weer een pallet opgaat. Ze verwachten hier de vakbonden dat er toch nog best wel eens de spanning op kan lopen. De mensen echt boos zijn. Maar zin zal het allemaal niet meer hebben. De poort gaat definitief dicht in Genk. En Genk is boos. Heel Vlaanderen is boos trouwens. Ook de politiek. Meino Rimmers was daar vanochtend. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne dag. Onder andere bij de collega's van de KRO. Sven Kokkeman, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Wat heb je in je programma? Wij gaan door op het geweld tegen conciërges, fysiek en verbaal. Ik ga praten met iemand van de VO-raad. Dat is de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs. De scholen dus. Mm -hmm. En de vraag is, wat gaan ze doen? Want ze zijn zich ook rotgeschrokken van die cijfers. Maar de vraag is, wat ga je eraan doen? Verder is het klaviasspel rondom de ministersposten begonnen. Ik ga het met Jack de Vries voormalig staatssecretaris en rechterhand van Jan-Peter Balkenende... over hoe dat nou precies achter de schermen allemaal vroeger ging... en wat de verschillen zijn met nu. En de Zwitsers zullen het in de toekomst moeten doen met kleinere schnitzels. Dat en meer zometeen bij de KRO. Na het nieuws van half tien, hier is u weer, Dorald. Radio 1, het NOS-journaal. Uitzendconcern Randstad blijft zich grote zorgen maken over de ontwikkeling in Europa. Door de economische onzekerheid daalde de omzet in Europa met 7 Randstad boekte de afgelopen drie maanden toch een winst van bijna 70 miljoen. Maar die winst komt voornamelijk door activiteiten buiten Europa. Ook Unilever kant met een achterblijvende groei in Europa. Het voedingsmiddelenconcern moet het ook hebben van opkomende markten als Azië en Latijns-Amerika. Daar steeg de omzet met ruim 10 tot ruim 13 miljard. Alle beeldbepalende PvdA's in de stad Groningen moeten weg. Dat schrijft de Drentse commissaris van de Koningin Tegelaar... in een analyse van de situatie na het uiteenvallen van het college... vorige maand in de stad Groningen. Tegelaar schrijft dat alle cultuurdragers in de PvdA Groningen... plaats moeten maken vanwege een verziektesfeer. En het landelijk PvdA-bestuur is het met hem eens. Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel heeft wel eens te maken met fysiek geweld door scholieren. Meldt CNV Onderwijs na onderzoek. Concierges en andere medewerkers geven schokkende voorbeelden van geweld met blijvend letsel. En ook worden auto's met opzet beschadigd. En daarnaast heeft 80% last van verbale agressie. Door leerlingen, maar ook door ouders. De VO-raad reageert zo meteen bij Sven Kokkelman. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en bij de keersinformatie is dat nog een ruime 40 kilometer file. De A4, Amsterdam-Den Haag, een aandrijving tussen Sloten en Nieuw-Vennep 8 kilometer. De rijstrokken zijn weer open. Op de A12 vanaf Utrecht naar Den Haag nog 11 kilometer tussen de Meren en Nieuwebrug. Op zijn de gaande bij Nieuwebrug. De rechte rijstrok is dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Hagenstein en Noordeloos over 9 kilometer... Er staat een vrachtauto stil op de A50, Apeldoorn richting Apeldoorn. Hij staat bij de afrit Hoenderlo, 2 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Een derde van de conciërges in het onderwijs wordt fysiek bedreigd. De scholen reageren verbijsterd. Wie wordt er minister? In het nieuwe kabinet. De Zwitsers krijgen kleinere schnitzels en het ochtendhumeur van Henk Spaan. 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Ah. Harm van Attenveld is vanochtend in Tuitjenhorn. Tussen de vleeskuikens voor een stevige discussie over dierenwelzijn. Volg ons op Twitter. Hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Het is goed mis op scholen, dames en heren. U hoort dat al de hele ochtend op de radio en u las het in de Telegraaf. Ondersteunend personeel zoals conciërges, onderwijsassistenten... en mensen van de administratie worden massaal belaagd... door scholieren in het voortgezet en basisonderwijs. Daarbij komt het in een van de drie gevallen tot fysiek geweld. Auto's worden gemolesteerd en mensen houden er zelfs uh, fysiek letsel aan over. Sjoerd Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de VO-raad als de brancheorganisatie... voor het voortgezet onderwijs. Uw reactie op deze cijfers? Ja, allereerst denk ik maar één boodschap, maar dat is uh, onacceptabel. Hè, dit soort gedrag uh, kunnen we niet uh, tolereren. Uh, we zien dat docenten, medewerkers, maar al, vooral ook medewerkers... die staan de hele dag tussen leerlingen... krijgen ja, met alles wat bij jeugd wordt, zou ik gaan zeggen, te maken... Uh, staan in de frontlinie en dan is één ding cruciaal... dat vooral hun leidinggevende, hè, schoolleiders, pal achter ze staan. Ja, en daar schot het, dan het ook... nogal aan als ik de uh, berichten hoor vanuit uh, de mond van het CNV. Nou ja, dat is ook telkens de oproep he, die wij doen. Als je met de docenten praat, als je met medewerkers, conciërge praat, dan begrijpen ze het op zekere hoogte natuurlijk nog wel, uh, zonder dat ze het goedkeuren, dit uh, gedrag. He, het hoort soms voor een deel, helaas moet je zeggen, bij jeugd. Maar waar ze altijd om vragen is, ook richting hun leidinggever, ook richting hun collega's trouwens, steun ons, ga achter ons staan. Ja. Dat is ook onze boodschap. Ik moet er ook wel bij zeggen, uh, dat hebben we natuurlijk ook wel gemerkt, zeker naar aanleiding van het dus bad toen in Nieuwe Gein. Kijk, ook schoolleiders die worstelen wel met wat dan een beetje is gaan heten die gezagscrisis. Ja. En hoe uh, ja, confronteer je nog uh, jongeren, hoe stel je nog ouders uh, de eis van dat ze ook in lijn van het beleid van de school uh, opereren. Ja. Uh, we zijn nog niet zo lang geleden begonnen met wat we dan genoemd hebben zo'n cursus moreel leiderschap. Uh, specifiek voor schoolleiders. Ik heb zelf daar ook uh, twee, drie uh, zittingen van uh, meegemaakt. Ja, en dan merk je ook toch een, uh, ja soms grote verlegenheid, handelingsverlegenheid van docenten en schoolleiders. Van ja, hoe pak ik dat aan? Hoe oefen ik mijn gezag nog uit? Het accepteren van gezag is ja. niet meer vanzelfsprekend. Ja. En dat zijn wel de thema's, ja waar... Uh, ...die mensen juist om vragen. Dus dat blijft voor ons een heel belangrijk aandachtspunt. Ja, maar goed, de cijfers in dat rapport tonen aan dat het alleen maar erger wordt. Bent u geschrokken van die cijfers eigenlijk? Ja, ja iedere keer weer uh, schrik je ervan. Hey, ik zei al voor een deel, weet je of denk je uh, dat het hoort bij uh, de jeugd. Maar, maar waarom dan... hoort het bij de jeugd? Is het normaal ja, dat de jeugd een conciërge slaat? Ja, nee, nou, of zijn nee, auto in nee, de fiksteek nee, nou, ja, nee, nee, werd nee, niet, maar in ieder geval niet. beschadigd? Nee nee, nee, nee, zeker niet. En dat, en dat moet moet gebeurt in één op, op de drie zijn. gevallen? Ja, maar als je goed inzoomt hè, op uh, waar de jongeren om vragen... Uh, Motivactie heeft er pas ook een heel breed onderzoek naar gedaan. Eigenlijk roepen de jongeren om gezag, roepen ze om autoriteit. Ja, maar goed, als iemand, probeert, ook... als iemand dat dan probeert te uh, verlenen, dat gezag... dan uh, krijgt hij klappen. Ja, nou ja, en daarom is het ook niet zo eenvoudig op te lossen. Hè. Ik bedoel, het is een gezagscrisis die we op veel terreinen zien. Je ziet dat in de rechtbank, en je ziet het bij de politie... en je ziet het natuurlijk ook in scholen. Ik gaf al aan, hè, het is, er zijn hele nieuwe vragen, nieuwe uitdagingen. Ook de rol van ouders speelt daar natuurlijk bij. Dat hebben we toen in Nieuwegein gezien. Ja, maar en, nieuwe, maar meneer, ik... meneer Slachter, sorry, maar nieuwe uitdagingen. Ja. Uh, iedereen wordt toch, neem ik aan, in dit land nog wel opgevoed... dat je een ander niet mag meppen of dat je zijn auto niet mag beschadigen. Nee, maar ondanks dat gebeurt er toch zoiets als haren. En dat betekent ja, maar dus we dat er nu veel meer... Ja, maar er wordt natuurlijk veel meer van docenten gevraagd. Kijk, in, ik heb ook heel lang voor de klas gestaan. Mijn uh, baan was toen goed biologie geven. Ja. Tegenwoordig is het voor een heel groot gedeelte ook... Uh, wat thuis niet gebeurt of onvoldoende gebeurt, corrigeren. Ja. Het is ook opvoeden. Maar dit gaat uh, over allemaal... conciërges, onderwijsassistenten en mensen van de administratie. Ja. En een van de klachten ja. is dat ook leerkrachten meedoen aan het getreiter. Die leerkrachten, daar gaat u over. Wat, moet, wat gaat u doen tegen leerkrachten die zich aan dit soort gedrag schuldig maken? Uh, allereerst hen voortdurend blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijkheid mag je niet blijven? Nou, ga, okay, oh, nee, maar, ook, ga achter, maar ga achter elkaar staan, dat is maar, één, He, dat is, blijft een boodschap van uh, de school, van de collega, van de schoolleider, ook de schoolleider speelt er een belangrijke rol in. Ja. En twee, help hen ook bij die handelingsverlegenheid. Kijk, als ze dat uitspreken naar mij... en als ja. ze zeggen van, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan? Help mij daarbij. En meneer en dan Slachter. moeten we daar eigenlijk ook serieus een antwoord op geven. Meneer Slachter, als een docent een conciërge slaat of treitert... dan is het toch gewoon exit, einde dienstverband, wegwezen? Zeker, dat gebeurt ook. Maar uh, ik geef u Nou, toe. klaarblijkelijk gebeurt dat te weinig. Want, uh, want uit dat onderzoek blijkt dat ook leerkrachten een rol spelen... in het treiteren van conciërges en onderwijsassistenten. En het gaat niet alleen om uh, oudere jongeren, zal ik maar zeggen, die naar haren gaan. Het gaat ook al op het basisonderwijs. Nou, ook daar geldt vaak, hè, dat... Uh, ja, men uh, aarzelingen heeft, moeite heeft om die confrontatie aan te gaan. En we kunnen daar natuurlijk wel heel gemakkelijk over doen, zoals dat moet. Daar ben ik 100% met u eens, dat blijft onze boodschap. Ik gaf al aan, wij werken daar ook aan. In het kader van onze schoonleidersacademie zijn we ook dat soort cursussen aan het aanbieden. Dat gaan we meer doen. Maar het blijft natuurlijk toch een hele uh, ja, zware taak om voor zo'n groep. ...die op een gegeven moment uh, losgaat, die uh, in bepaalde opzichten soms hun zelfbeheersing verheerst... ...om daar toch overeind te blijven, dat vraagt heel wat van die ja. mensen. En oh, maar... uh, dat, neemt meer, dat neemt toe. Maar, maar ja, meneer, meneer, meneer, ik weet niet precies, want dat blijkt niet uit het onderzoek wat er met die leerlingen is gebeurd... ...die een conciërge hebben geslagen, maar die stuurt dan toch gewoon van school af... ...en een docent die, dat, uh, die daaraan meedoet, die uh, laat je toch ook vertrekken? Ja, je stuurt hem van school af, dat is misschien ook wel erg gemakkelijk gezegd. Kijk, we blijven hier. Nou, sorry, als iemand, toch een, een, als iemand een concierge molesteert, is het gewoon openbare geweldpleging binnen de muren ja. van een school. Dan, is het, dan, dan, dan sta je, neem ik aan bij bureau halt om te beginnen. En twee, is nog maar de vraag, tenminste in een normale wereld zou ik denken, of je dan op die school nog wel verder kan. Ja, nee, ik ben het met u eens, het is stoere taal en we moeten die taal ook gebruiken, maar tegelijkertijd blijft de school een verantwoordelijkheid houden voor al zijn leerlingen, ook voor leerlingen die af en toe ontsporen. en twee, je kunt niet zomaar een leerling van school sturen, je mag pas een leerling, nou, je mag pas een leerling wettelijk van school sturen, als de school inmiddels voor een andere opvang heeft gezorgd. Dat is gewoon de regel. Je mag niet eens een leerling verwijderen. Dus een leerling die elke week zijn maken... concierge uh, half door het nee, raam heen slaat, nee, mag, je niet mag, niet. Door, mag je niet nee, van school sturen? Nee. Je mag pas een leerling van school sturen als de school een andere opvang voor die uh, heeft. Dat heeft te maken met die dubbele rol. Ja. Enerzijds zijn we opvoeder. Enerzijds moeten we ze gedragsregels bijbrengen. Ja. Maar anderzijds, ja we moeten ze ook als het enigszins kan straks een goede plek in de samenleving geven. En daarom is het ook zo ingewikkeld. En daarom gaat het ook wel eens een keer mis. Ja, dus wat er moet er nu concreet gebeuren om te zorgen dat die cijfers... volgend jaar in ieder geval een stuk lager zijn? Doorgaande dat we doen, en dat misschien nog intensiveren, en dat is het opleiden, het scholen, het professionaliseren van docenten en schoolleiders, ze voorbereiden op ja, ook veranderende vragen van de samenleving. De rol van school wordt ook steeds breder. Ja. We moeten het niet alleen als het gaat om agressie en geweld en opvoeding, het gaat natuurlijk ook vaak om een gezond gewicht, het gaat om veiligheid, het gaat om heel veel uh, ja. dingen. Er zijn net hier kerndoelen over seksuele differentiatie bijgekomen, dus noemt u maar op. Ja. Dus die taak van de docent. En van de ondersteuner wordt breder. Ja. En dat blijft voortdurend onze aandacht vragen. Ja. Tot slot, hoe oud bent u eigenlijk zelf, als ik vragen mag? Ik ben 65. Ja, dan hebt u waarschijnlijk nog meegemaakt dat als u dit soort gedrag op school vertoonde, dat u zelf een draai om de kreeg. Zeker, en dan als ik een leerling thuis, uh, als ik een leerling eruit stuurt of strafwerk geef, dan belde de vader me op en zei van meneer Slachter, ik heb hem thuis nog even een uh, pak slager bijgegeven. Ja. Maar die tijd hebben we niet meer, meneer Kokkerman, dat weet u ook. Ja, dat dat weet is ik anders. Ook. Nou ja, goed. En soms moeten we ook, ook zelfs de ouders opvoeden. Het is allemaal niet makkelijk. Uh, een feit is wel dat u gaat proberen om er iets aan te doen. Uh, Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Ik dank u zeer. Graag de vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De doodstraf moet worden gezien als een vrede-onmenselijke daad en moet daarom vallen onder internationale conventies die marteling verbieden. Dat staat in een rapport dat is gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mogen landen die lid zijn van de VN de doodstraf dan nog uitvoeren? Dat is de vraag aan Geertjan Knoops... en die is strafrechtadvocaat en hoogleraar internationaal strafrecht op dit moment wel. Er is recentelijk een rapport ingediend van een VN-onderzoeker de heer Mendes, gericht aan de algemene vergadering voor de VN waarin hij pleit voor afschaffing van de doodstraf als zijn een vorm van marteling. Maar dat is slechts een aanbeveling. Landen als de VS, Egypte en Singapore hebben al kenbaar gemaakt met de inhoud van dat rapport niet eens te zijn. Dus de kans dat de algemene vergadering dat rapport aanneemt is niet groot. Maar zelfs als de algemene vergadering van de VN dat rapport aanneemt, blijft het niet bindend. Slechts een resolutie van de VN-veiligheidsraad zou absoluut bindend zijn voor de lidstaten. En dat zou pas leiden tot een totale afschaffing van de doodschap. Maar op dit moment zijn de landen nog vrij om die doodstraf op te leggen en uit te voeren. Zo simpel is het antwoord dus ook weer niet. Geert-Jan Knopsel, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Horn. Harm van Attenveld. 8000 biologische vleeskuikens scharrelen gezellig door elkaar heen. Ik zie dat ze zelfs de stal uit kunnen lopen. Vrije uitloop heerst hier. Is dit regel of uitzondering? Dit is een uitzondering. Dit is een uh, biologisch bedrijf. En daarvan hebben we in Nederland uh, ja, maar een ja, paar bedrijven. Een paar procent. Madeleine Looijen is van dierenrechtenorganisatie die gisteren met een rapport komt... waaruit blijkt dat vrijwel alle dieren in de Nederlandse veeindustrie lijden en pijn hebben. Wat is er mis bij de productie van vleeskuikens in reguliere veehouderij? Ja, bij de productie van vleeskuikens, hè, ook wel plofkippen genoemd, is er echt ontzettend veel mis. Een van de grootste problemen is dat 38,5% van de vleeskippen die heeft uh, voedselbrandblaren. Dus eigenlijk ja, verwondingen onder de voet en ook op de borst. En dat komt eigenlijk doordat de strooisel is van uh, ja, slechte kwaliteit. Het is nat door de, door de mest en de urine en de ammoniak in die mest die brandt in op de, op de voeten en de borst. Daardoor krijg je wonden. Nico van Duin, goedemorgen. Dag. U bent van de uh, boerenorganisatie LTO Nederland. Uh, heeft de portefeuille dierenwelzijn, als u dat hoort, die brandblaren bij die kippen, uh, verschrikkelijk. Brandblaren is voor kippen vervelend, dat is zo. Maar 4 op de 10 kippen, uh, die heeft dat dus in Nederland. Uh, waarom doet u daar niks aan? Nou, gelukkig gebeurt er heel veel aan uh, het dierenwelzijn. Uh, dierenwelzijn hoort bij boeren. Hè? Goed zorgen voor je vee is uh, de basis van ons bestaan. Maar dat gebeurt dus niet? Want als die beesten met blaren op de voeten rondlopen... Nou, gelukkig gebeurt er wel heel veel. En uh, ik uh, weet ook dat uh, de bedrijven, als je die gaat bezoeken, zie je hele grote verschillen. Er zijn bedrijven die lopen voor en die hebben al heel veel onder controle, ook op dit gebied. Maar en... de stand van zaken nu is dat 40% ja, met blaren op de poten loopt. Of bestrijdt u die cijfers? Nee, gelukkig is het niet zo, maar het is wel... Die cijfers kloppen niet? Uh, deze cijfers zijn niet uh, de, de cijfers die horen bij uh, de pluimveesector. Maar... Komt u aan die cijfers dan? Die komen uit wetenschappelijke rapporten van de Wageningen Universiteit, Animal Science Group. Uh, die rapporten die kloppen dus niet? Nou, de stand van zaken is dat we al heel veel stappen gezet hebben, ook op het gebied van uh, dit soort zaken. Nee, maar die, ik heb het over die rapporten. Kloppen die volgens u nou wel of niet? Rapporten kloppen als we kijken... Uh, ik, ik ken dit rapport niet specifiek. Hè. We zijn uh, dierwelzijn is mijn portefeuille over de sectoren heen. Zou u dat rapport moeten kennen? Want als uit dat rapport uit Wageningen, Animal Science Group, als ja, het daaruit alles. blijkt dat... er uh, ja, zo'n schrikbarend percentage van de vleeskijkers met blaren op de poten loopt. Dan moet hij dat toch weten? Nou, Gelukkig is het niet zo dat 40% van de pluimvee uh, voedsellesies heeft. Maar als we kijken naar even weer breder... Uh, de zender van dit rapport heeft uh, ook een belang om uh, ja, de, het vlees eten, de vleesconsumptie, om dat uh, uh, te verminderen. En wij zijn heel erg in gesprek met de dierenbescherming om te kijken naar hoe je concepten van houderij... ...zo kan maken dat er en uh, de verduurzaming van de veehouderij in Nederland doorgaat... ...en daar is dierenwelzijn een heel belangrijk component uh, van. En daar valt dus naar... nog wel een hoop aan te doen, maar u zegt die cijfers die kloppen niet. Uh, wat zegt u als u dit verhaal hoort? Bent u dan gerustgesteld als u hoort van ja maar dierenwelzijn is heel belangrijk voor de boeren? Nee, als LTO gewoon uh, negeert hè, dat die rapporten bestaan... ...en dat daar gewoon uh, ja, schikbarende cijfers in worden genoemd, dat vind ik wel heel jammer. Ja, dat vind ik uh, teleurstellend. Nou, maar ik ga graag met mevrouw in gesprek en we zijn ook met uh, bijvoorbeeld... Met... Nou, als u het over de cijfers al niet eens bent, dan lijkt het me moeilijk om een goed gesprek te voeren. Ja, dat lijkt mij ook moeilijk, maar we kunnen die rapporten samen bekijken. Hè? Daar ben ik uh, helemaal voor. Dan ja. kunnen we het nog eens uh, samen proberen uit te komen. Nou, dan uh, laat ik het hierbij. Misschien uh, moeten jullie er samen proberen uit te komen. En dan kijk ik nog eventjes over die 8000 kippen uit. Want u, denk ik, hoopt dat uh, op een dag in Nederland alle kippen er zo bij lopen als hier. Ja, deze kippen die kunnen tenminste goed lopen. En dit ziet er gewoon een stuk vrolijker uit. Dus ik, ja, ik mag hopen dat het, uh, alle kippen over een tijdje er ongeveer zo uitzien. Zoals hier in ja. Tuitje Hoorn. En mocht u zich afvragen waar ligt Tuitje Hoorn? Dat is een dorp in de gemeente Haren-Karspel in de provincie Noord-Holland. Het grenst aan Warmenhuizen. Het is een agrarisch dorp en het stamt uit de middeleeuwen uit het jaar 1000. Straks voor een beter milieu, kleinere schnitzels in Zwitserland. Maar eerst. 3, 2... Deze dag 1952 Ja, deze dag, 25 oktober 1952, maakte Nederland kennis met een nieuw weekblad, de Donald Duck. De avonturen van S werelds bekendste eend. zijn neefjes en de andere inwoners van Duckstad verschenen als bijlage bij het damesblad Margriet. Bas Schuddeboom was redacteur bij het Vrolijke Weekblad, beschrijft het eerste exemplaar. Het was wat dunner dan de Donald Duck die we nu kennen. Hij was 24 pagina's. Hij was deels in kleur, deels in zwart-wit. En hij was eigenlijk gemaakt naar een Scandinavisch model... In de Scandinavische landen hadden ze al een paar jaar eerder een Donald Duck-tijdschrift gemaakt. En zij hebben het idee eigenlijk in Nederland aangedragen. En zodoende heeft de Nederlandse Donald Duck, de eerste voorplaat... dezelfde tekening als de eerste Deense, Zweedse en Noorse Donald Duck. Uh, alleen heeft Donald Duck hier een horloge om zijn hand omdat er een spannende prijsvraag in het eerste nummer staat in Nederland... waarmee één van de duizenden horloges te winnen zijn. En uh, je ziet naast het logo van de Donald Duck ook Margrietje staan. En dat is niet omdat het er zo mooi uitzag... maar omdat de Donald Duck in eerste instantie... Uh, als bijlage van het damesblad De Margriet in de markt werd gezet. Toen Donald Duck net verscheen, was niet iedereen even enthousiast. Uh, uiteraard kwamen er ook wel wat negatieve geluiden, vooral de... Bekende kinderboekenschrijfster Annie M. G. Smit uh, was niet echt over het weekblad te spreken. Ze schreef in 1954 in een essay over kinderliteratuur. Het is niet onzedelijk, het is niet verderfelijk, het is alleen maar lelijk, afschuwelijk lelijk. Het is smakeloos en het is lorrig. Ze uh, was er een beetje boos over dat kinderen daar in grote getalen op een speelplein op afstormden... Uh, zij was bang dat de kinderen later stripkinderen zouden worden... en later werden het stripmensen. Nou ja, en inmiddels lezen nog steeds heel veel mensen Donald Duck... en ik denk dat het allemaal niet zo'n ramp is geworden als uh, ze heeft voorspeld. Ik was er vroeg op geabonneerd. Dus iedere week natuurlijk wacht op de bladerman... en Donald Duck uh, uit zijn hand trekken. En uh, ja, het is het hoogtepunt in mijn politieke loopbouw... dat ik nu zelf op zo'n leuke manier in dit blad uh, voorkom. Voordat een stripblad naar de drukker kan, gaat het nog door heel veel handen. We plaatsen nog wel eens een oud verhaal in, uh, in het weekblad. De tekeningen spreken een taal die internationaal verstaan wordt. Voor de vreemdtalige versies behoeft alleen de tekst maar te worden veranderd. Ja, en waar we dan wel eens tegenaan lopen is dat ja, ze komen in een stad en er is een uh, toestand of in een bergdorpje bijvoorbeeld... En dan moet gebeld worden. En dan gaan ze nou op zoek naar de herberg, want daar is een telefoon. Nou, dat is inmiddels, ja, ze lopen allemaal met iPhones rond, bijvoorbeeld. Een crackberry. Dus dan moeten we dat in het verhaal verwerken. Dat het geen bereik is, of de telefoon vergeten, of, of de batterij is leeg. Dus dat is wel een beetje, we zoeken naar een oplossing. Maar over het algemeen zijn de verhalen nog steeds prima te lezen. Bas Schuddeboom, redacteur bij de Donald Duck over... De eerste, Donald Duck, die verscheen als uh, bijlage bij Damesblad Magiet deze dag in 1952. We gaan terug naar 1978, nu we toch aan een historische reis bezig zijn. Dit is Robert Palmer, Every Kind of People. And to show sure he can't be bored Who takes every kind of people To make what life's about, yeah Every kind of people To make the world go down Someone's looking for a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 Ja, niet meer onder ons. Stier van Hartvalen in Parijs, Robert Palmer. Every kind of people. Hij woonde overigens in Zwitserland. Terwijl ik u zeg dat het zeven minuten voor tien is, gaan we naar Zwitserland. Want veel Zwitsers krijgen binnenkort een kleinere schnitzel op hun bord. De grootste kantineleverancier van het land gaat de geliefde vleesporties met 20 gram verkleinen. Erik Wilmsen, correspondent in de Alpenlanden. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Waarom moeten die schnitzels kleiner? Die moeten kleiner, omdat dat beter is voor het milieu. Als mensen minder vlees eten, dat is in het kort de boodschap van dit bedrijf. En wat vinden die Zwitsers er zelf van? Nou, die zijn er niet heel erg blij mee natuurlijk. Uh, het nieuws is uh, gisteren in, uh, in Zwitserland gepresenteerd. Het bedrijf heeft zijn plannen toen voorgesteld en nou, de directeur van het productschap v en vlees in Zwitserland, die blies uh, meteen uh, hoog voor de en hij zei van, het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, de consument de keuzevrijheid wordt ontnomen. Als hij een grote zo wil hebben, moet hij die gewoon kunnen krijgen. Ja, nou, kunnen ze het wel bestellen ook, toch? Dat, dat is natuurlijk een alternatief, maar dan worden ze wel natuurlijk twee keer zo duur. Dus dat, uh, ja. dat, uh, en en dat het is ook geen goedkoop land, waar je zeggen. Nee, dat is waar. Um, nou, is Zwitserland een land dat sowieso heel erg bezig is met het milieu, met de, de kwaliteit van voedsel? Heeft de kwaliteit ook nog iets te maken met deze afweging, of niet? Nou, in zekere zin wel. Um, dat Zwitserse kleiner worden maakt namelijk onderdeel uit van een uh, veel breder plan waar dit bedrijf mee is gekomen. Ze willen namelijk alle vleessoorten met de 20 gram uh, verkleinen, omdat uh, dat beter is voor het milieu. Omdat je daar minder dieren nodig hebt, maar ze willen ook kijken naar een betere kwaliteit van de overige producten die ze in hun, uh, dus niet vleesproducten, die ze in hun menu's verwerken. Ze ja. dus kijken er bijvoorbeeld naar dat ze meer producten uh, gebruiken die ook in Zwitserland uh, geteeld worden, zodat je minder import hebt uh, uit het buitenland en dat je ook minder uh, um, transportbewegingen nodig hebt zeg maar, om die producten naar Zwitserland te krijgen. Ook dat is weer beter voor het milieu. Ja. En de, de kwaliteitseisen zijn daar nog een stapje hoger... dan in sommige andere Europese landen ook. Waar um, produceren die Zwitsers dan die varkens ook zelf? Want ik zie daar wel veel koeien in de wei lopen... met een bel om hun nek. Maar varkens zie je daar eigenlijk bijna niet. Of vergis ik me? Um, nou goed, de dus Zwitsers hebben natuurlijk wel een, een groot eigen, eigen productie. De vleesproductie is met name toch wel in, in eigen land. Het gaat met name om de, de overige producten zeg maar, die geïmporteerd worden. En daar willen ze, um, daar willen ze nu een oppaal en perk aan stellen. Juist. Met andere woorden, de grenzen gaan beetje bij beetje... meer dicht voor producten uit andere landen. Ze willen het allemaal zelf gaan doen. En om te zorgen dat het milieu niet te veel wordt belast... en de kwaliteit van het voedsel hoog blijft... gaat dus het aantal gram per schnitzel naar beneden. Ja, dat is helemaal juist. Het, het klinkt ook als een typisch Zwitsers plan... Hè? als je het zo, euh, zo allemaal op een rijtje zet. Het, ja. euh, de Zwitsers uh, regelen het graag zelf en je dat het geld voor dit plan ook. ja Krijgen we straks ook dat de hoeveelheid aardappelen bij het raclette minder moet worden... vanwege het milieu en uh, dat de hoeveelheid kaas in de fondue kleiner moet worden? Het zou zomaar kunnen, uh, Sven. Um, dit, dit, dit is natuurlijk één bedrijf wat nu met het plan komt. Maar het is niet zomaar een bedrijf, het is wel de grootste. Het is de marktleider uh, op cateringgebied in Zwitserland. Dus... Dit ene bedrijf zou natuurlijk nog niet, uh, nog niet het milieu kunnen verbeteren in Zwitserland. Maar er zou, als dit uh, blijkt aan te staan, dit plan, zou natuurlijk wel een voorbeeldenwerking of een sojaalfunctie kunnen hebben voor andere en voedselleveranciers. Als die dat plan gaan volgen, ja. dan zou het natuurlijk wel een nieuwe trend in beweging kunnen zetten. Juist, hou je zelf als snitjals eigenlijk? Ik vind het heerlijk, Sam, jazeker. Ja. Nou, twee kopen dan voortaan, hè? Ja. <laughs> Dank je Erik Willems, correspondent in de Alpenlanden. Straks, dames en heren, gaan we speculeren over de nieuwe ministers... in het tweede kabinet Rutte... als de formatie tenminste helemaal goed tot een einde wordt gebracht. Uh, we doen dat met oud-staatssecretaris van Defensie Jack de Vries... tevens de rechterhand en de spindokter, zoals dat ook wel heette... van Jan-Peter Balkenende. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... zometeen naar het Nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. aan Ado Willem II. En hier is er een geweldige kans die wordt gemist. VVV Nat. Oh, die heeft heel veel tijd nodig met zijn linker. Schiet hem toch nog in. En NEC Roda. En met de, oh, de, de, de wedst langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1.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 Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor. Hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Nicolien Saubrey zegt ja. Tigro Gernand zegt ja en Dennis Wening zegt ja. Ben jij al donor? Ja of nee? Deze week is het donorweek. Dan vraagt iedereen een ander om ook orgaandonor te worden. Want er staan in Nederland nog veel mensen lang op een wachtlijst voor een donororgaan. Hoe meer mensen zich registreren, hoe groter de kans dat zij kunnen overleven. Word ook donor. Of vraag een ander op jaofnee.nl. Hoe is het om deel uit te maken van de Kennedy-dynastie? Een intiem portret van Ethel, de vrouw van Robert F. Kennedy... over hun gezin en wat er verder gebeurde achter de gesloten deuren van de Kennedys. Vanavond in Holland-Doc...